Foto's waarop te zien is hoe Amerikaanse militairen in Afghanistan en Irak gevangenen mishandelen, mogen niet meer worden gepubliceerd. De Amerikaanse minister Gates van Defensie vindt dat publicatie zijn troepen in gevaar brengt. Het verbod volgt op uitspraken van enkele Amerikaanse rechtbanken die toestemming gaven voor de publicatie van de omstreden foto's. Een Amerikaanse burgerrechtenbeweging had erom gevraagd. Gates was het er niet mee eens en vroeg het congres om een speciale volmacht om de rechterlijke uitspraken terug te draaien. Het congres heeft dat verzoek ingewilligd. De hoogste politiechef in Iran heeft in een kranteninterview erkend dat het land met een groot drugsprobleem te maken heeft. Elk jaar raken er zo'n 130.000 mensen verslaafd, vooral aan heroïne en opium. In totaal zijn nu ruim 900.000 mensen verslaafd, zei de politiechef. Als andere drugs worden meegerekend, ligt het aantal verslaafden ruim boven de miljoen. Iran is een belangrijk doorvoerland voor drugs, vooral uit de afkomstig uit Afghanistan. Aan de oostgrens van Iran zijn er geregeld confrontaties tussen het leger en gewapende drugsbenders. In een moskee in Zoetermeer is voor de tweede keer binnen een half jaar brand gesticht. Onbekende gooide vrijdagnacht een brandbom naar binnen. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef. Zes maanden geleden werd ook een molotovcocktail in de moskee gegooid en ook toen was de brand snel geblust. De politie heeft nog geen spoor van de daders. Schatste Marianne Timmer kan deelname aan de Olympische Spelen in Vancouver vergeten. Ze heeft vrijdag bij haar val in Heerenveen meerdere breuken opgelopen in haar hielbeen. Aanvankelijk werd in het ziekenhuis alleen een vrij lichte enkelblessure vastgesteld. Haar herstel gaat drie maanden duren en daarmee is het seizoen voor de 35-jarige Timmer voorbij.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 Zit er klaar dan stuur ik hem een kaart Ik schrijf hem hoe het met me gaat En goed geleid zijn paard Ik maak een soort van grapje over mijn zak van Zwarte Piet Maar zit heeft het dan blijkbaar druk Want antwoord krijg ik niet Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben Dan rijd ik even bij ze langs dat ze kent. Helaas, helaas dus zit nooit thuis als ons Zwarte Piet Die trouwens in zijn vrije tijd op van je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 Hoe het met me gaat, een goed geluid, een paard Het maakt een soort van grapje over de zak van Zwarte Piet Maar Sint heeft het dan blijkbaar het want antwoord krijg ik niet Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas Op 105.8 fm. En Zandvoort op 106.9 fm. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermerland. Goedemiddag en welkom bij het derde en laatste uur alweer van Zondag in Kermerland. Vandaag zondag 15 november. De Sint is in het land gearriveerd. Op diverse steden is hij aangemeerd. Vanmiddag in Zandvoort en Haarlem. Gisteren in Heemstede en Bloemendaal. Zometeen gaan we er nog meer over horen van verslaggeverster Marvin. En we gaan natuurlijk terugblikken naar de gewonnen wedstrijd. De Bloemendaal tegen Schoten. 3-0 is het geworden. En um, Tjerk de Blauw kijkt terug met of de trainer of met een van de spelers. En uh, we nemen het staartje nog even mee van de hockeywedstrijd Bloemendaal tegen Hurley. Uh, Teuner Nooyer scoorde de... 1-0. En uh, waarschijnlijk blijft hij wel de man of the match, want uh, ja, de wedstrijd uh, was zeer moeilijk voor de Bloemendalers. Nou, dat zo meteen. En meer hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Uh, Thank met Mr. Blue Sky En we gaan uh, naar het einde van het, uh, bij het kopje van Bloemendaal Naar het einde van de wedstrijd Bloemendaal tegen Hurley, Fritsreek De wedstrijd uh, lijkt beslist Bloemendaal leidt uh, misschien nog met een minuutje Misschien nog met twee minuutjes te gaan met 2-0 Dankzij de strafcorner variant uh, Benut door Tim Jenniskens De strafcorner werd uh, eigenlijk een soort uh, variant uh, Die niemand uh, had gestudeerd Hij uh, ging van Bloemendaal naar Bloemendaal Toen kregen we een soort ijshockey-situatie Voor uh, doelman uh, Peter van der Baak in de doelmond. En daaruit, uh, ja, daaruit was het uh, Tim Jennikens. Die het, het laatste tikje gaf. En uh, hij werd bedolven onder de oranje de Zo blij was men uh, met dat uh, tweede, tweede Bloemendaalse uh, doelpunt. De beslissing uh, van de wedstrijd. Uh, Hurley probeert het nog wel. Maar Bloemendaal uh, komt nu terug met de counter. Met als de bal bij de nooit terechtkomt. Dan zou er wel eens een keer de 3-0 op te stikken. Dan gaat hij ook. Uh, op de rand van de cirkel haalt de nooit uit. Maar de doelman van Hurley uh, keert de bal met zijn voetje. En we krijgen de vierde strafcorner uh, nog in deze wedstrijd. Uh, nou, die nemen we natuurlijk even mee. Lang, lang mocht Hurley hopen dat het hier met een eervol resultaat van het veld zou gaan. Maar ja, het, het wilde uh, toch, uh, toch anders. Eerst uh, de strafbal uh, niet omstreden, maar wel uh, met een beetje geluk uh, door Teun de Nooijer benut. Uh, dat was uh, de 1-0. Daarna probeerde Hurley het nog een keer uh, aanvallend. Uh, het bleef uh, uh, aanvallen, het bleef uh, druk uit, uh, uitoefenen, maar Bloemendaal ontsnapte en het versierde in die slotfase van die tweede helft uh, de strafcorner waar dan eindelijk uit uh, Tim Jenneken met het laatste tikje de 2-0 op het scorebord lag. Nou, die uh, de, de vierde Bloemendaalse stafcorner is in de maak. Alles staat klaar. Eh, wordt aangeschoten, wordt door Wouter Jolie... Uh, richting Doelman uh, ge geslagen, maar de bal gaat aan de linkerkant van het doel uit. En Bloemendaal mag nog een lange hoekslag nemen. Een lange corner. Dan komt hij weer uh, bij Jolie. Die plaatst hem in de cirkel, maar dan uh, uh, komt die bal uh, uh, heel ongelukkig terecht bij uh, drie, vier uh, uh, voorwaartsen van Hurley. En die gaan uh, combineren. Bloemendaal nu wel weer terug. Maar het was toch even spannend uh, mocht de counter snel zijn uitgespeeld, dan had Hurley nog kans gemaakt op de eretreffer. De bal gaat over de achterlijn en Bloemendaal mag een uitslag nemen. Ja, Bloemendaal heeft geen haard meer. De wedstrijd is gespeeld. Het heeft eindelijk na een reeks van vijf wedstrijden waar het of gelijk speelde, of verloor. De winnende, de winnende moed gevonden, zei het wel dat het heel moeilijk is voor de Bloemendaalers om tot scoren te komen. Want met een normale Aanval is het niet gelukt. Het moest vandaag met de strafcorner of de strafbal gebeuren. Vooralsnog gaat de wedstrijd door in die laatste seconde. Met balbezit voor Hurley. Maar dat wordt afgetroefd door een verdediger van, van Hurley. Maar dan is het afgelopen. Nou, opluchting hier aan de kant. Ja, toch lachen. Bloemendaal heeft gewonnen, vraag niet hoe, maar er staat 2-0 op het scorebord En zo dadelijk zullen we weer rond half vijf met Thijs van Renen deze wedstrijd nog eens na te praten. Afhankelijk dus, Bloemendaal na tijden van kommer en kwel, weer op winst. Hurley wordt verslagen op het kopje met 2 tegen 0. In de year 25, 25 If man is still alive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 Ziggeren Evans in the year 25, 25, uh, ja, voor velen onder ons toch nog wel een, een goede bekende hit. Uh, nou, Sinterklaas heeft uh, al velen van ons een bezoek gebracht. Hij is in Haarlem uh, aangekomen, in Zandvoort aangekomen, in Heemstede aangekomen, maar ook in Bloemendaal overveen. Daar is hij, uh, Gisteren uh, zaterdagmiddag aangekomen met de Pieter van Varen en uh, de Pakjesbus 12 en veel kinderen zongen luidkuls mee met uh, de Sinterklaasliedjes en uh, kregen heerlijke snoepgoed uitgedeeld van de zwarte Pieter en burgemeester Ruud Nederveen heeft uh, heeft deze Sinterklaas natuurlijk uh, goed ontvangen en in de burgerzaal werd toen uh, ook nog eens het grote pietenfeest gehouden. Nou van AB Radio Marvin, zij was daarbij aanwezig. Waar staan we eigenlijk? We staan in Bloemendaal bij de gemeentehuis. En u bent? Ik ben uh, stikkerpiet. Piet. En ja. wat doet u vandaag? Ik, uh, ik ga met Sinterklaas uh, langs de bij Bloemendaal en langs de Kleverpark. En is iedereen lief geweest? Vandaag? Ja, altijd, hè? Veel plezier! Dankjewel! Dag! Op wie wachten we? Ja. Sinterklaas. Ja, hè? En waar zijn we nu? Hoe heet het hier? Het ge... Gemeene Huis. Gemeene Huis. Goed, hè? En waarom heb jij een kleur op je gezicht? Voor zwarte... Pieten. Voor zwarte pieten. Van Bloemendaal. Hebben jullie Sinterklaas al gezien? Nee. Nee? nee. Waarom hebben jullie Sinterklaas geplaatst? Eh, uh, ik denk... Ik was eigenlijk... Uh, meneer Rolf, Rolf. Meneer Rolf. Ja, ja, dag Piet. Ze zijn er allemaal. Ja, alle kinderen zijn er al. Meneer Rolf, mag ik iets in uw oor vleusteren? Jazeker. De burgemeester is er helemaal niet. De burgemeester is kwijt? Sssst. Wie van jullie heeft de burgemeester gezien? Wij moesten al overboord om eerder hier te zijn. Ja. En dan was alles klaar. De muziekpieten en de rode loper en alle kinderen... We kunnen toch niet Sinterklaas ontvangen zonder burgemeester? Ik sta je hier met een groot kind eigenlijk. Ja, goed gezien. Staat u te wachten op Sinterklaas? Ja. Bent u lief geweest vandaag? Ja, altijd. Ja, dat zie je er wel. Huh? Heeft u uw eigen kinderen meegenomen Ja, die loopt rond. En deze stonden al te wachten dat Sinterklaas aankwam? Ja. Die is vroeg wakker vanochtend. En wat heeft u allemaal in huis gehaald voor Sinterklaas? Nou, nog niks eigenlijk. Het, hij zit op het randje dat hij niet meer gelooft. Echt waar? Vanochtend geloofde hij niet, maar nu weer wel. Maar u heeft de winterpenen voor paard van Sinterklaas toch wel gekocht dan? Nee, nog niet. We Snel zitten op een keerpunt, dus ik we weet nog niet wat ik moet doen. Ik ben Noorkunning. Ben jij niet geweest dit jaar? Ja. En wat doe jij hier vandaag? Uh, nou, ik, uh, ik wacht op Sinterklaas, ja. want uh, vro vroeger toen uh, dacht ik van ik vind die Sinterklaas leuk, ik wil lekker pepernoten. En ik was gek op uh, uh, Piet weet ik niet, <laughs> alleen die vind ik hier nergens. Nee, hoe ziet die eruit? Paars, uh, paars uh, hoedje en een paars uh, met een blauwe mouwen. En wat zit er in jouw zakje? Ik heb noten. Ietsen Piet. Het is toch eigenlijk ook veel belangrijker dat Sinterklaas hier komt dan de burgemeester. Dat is waar. Vinden jullie dat ook kinderen? Zullen we dan gewoon even gezellig een lied zingen om, om te zorgen dat wij er allemaal zin in hebben en dat Sinterklaas ons allemaal hoort en dat hij vanzelf naar ons toe komt? Als de burgemeester dan te laat is, nou, dan krijgt hij vanavond gewoon niks in zijn schoen. Ja. Dat vind ik nou weer heel onaardig van jou. De kinderen zijn er allemaal wel! En wij ook. Zie je nu hem al, Sinterklaas? Hij staat daar. Hij loopt daar. Ziet hij er beter uit dit jaar? Een stukje beter. Hij ziet er hartstikke gezond uit. Uit te zien. zin spaier. in. Ja. Wie komt daar aangelopen? Nou, ik uh, zag net wel Sinterklaas, maar nu zit hij opeens in de bus. Dus nou zie ik hem neer. In de pakjesbus zit hij. In de bus? In de pakjesbus. Het is een hele speciale bus. Er zitten allemaal pakjes in en cadeautjes al bovenop. Er zijn wel heel veel pakjes, denk ik. Heb jij Sinterklaas al gezien? Ja. Hoe ziet hij eruit? Hij zit in de bus. Piet, is het zover? Het is zover. Het is zover. S Sinterklaas komt aan. Het is alles goed gegaan? Ja, alles is goed gegaan. We zijn veilig aangekomen. Dus uh, we gaan uh, nu even naar de kinder kinderen toe. Dankjewel. Waar staan we eigenlijk? We staan in Bloemendaal bij de gemeentehuis. En u bent? Ik ben uh, Sticker Piet. sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. la porte est claquée, Joël est barré. Sinterklaas en de Pietenmannen zijn aangekomen. En Grace Jones zingt gelijk met Strange. I've seen that face before. Nou, dat klopt inderdaad. Hij is er weer dus. De Sint en de Pieter hier in de regio Kennemerland. En uh, ja, hij komt waarschijnlijk ook nog wel bij de hockeyclub Bloemendaal. Want het cadeautje heeft hij al namelijk al gegeven. De winst. Bloemendaal heeft gewonnen van Hurley met 2 tegen 0. En Frits Reek is uh, de gelukkige die deze winst heeft uh, mogen meemaken. En praat nu met uh, ja, de man die eigenlijk een uh, uitwedstrijd speelde. Maar ook weer een thuiswedstrijd. Thijs van Renen. Ja, wat zeg je dat mooi, Elena Thijs van Renen, hier geboren en getogen, naar Hully vertrokken en nu hier met zijn club, tegen zijn oude club, op het kopje. Hij verloor weliswaar met uh, 0 tegen 2, uh, Bloemendaal won, hè. zo moet ik, het, uh, moet ik het zeggen. Maar uh, Thijs, uh, halverwege de tweede helft, uh, dacht ik, uh, Hully is niet kansloos voor een eervol resultaat. Nee, met die uh, instelling gingen we ook hierheen naar het kopje. Je weet dat ze nu een paar wedstrijden niet zo goed resultaat hebben geboekt. Dus we dachten, nou, die ritjes te halen. Maar als je hierheen komt met de instelling van, nou, het gaat toch al niks worden, dan wordt het ook niks. Dus um, ja, jammer dat er toch uh, twee invliegen en je, dat je er zelf een nul maakt. Ja. Uh, eerst over jouzelf uh, bij, bij Hurley. Uh, het bevalt je goed, anders was je daar natuurlijk al even trokken. Zag ik je nu laatste man spelen daar? Ja, inderdaad, voorstoppen, laatste man. Dat uh, wisselt af. Maar vooral uh, man, denk ik nog wel. En? Ja, dat bevalt me prima, inderdaad. Ik speel uh, gewoon lekker. En we uh, hebben een leuk team, jong team om je heen. Dus er uh, zit twee vorderingen in. Okay. Wat is nou het verschil uh, ja, uh, tussen uh, het Bloemendaal van toen en het, het, het hurly van nu? Uh, nou, ik kan het verschil bedoelen. Ja... Um, ja, ik weet, Bij ons krijg je echt, zie je de gemiddelde leeftijd is 2021. En dat is echt onwijs jong. En je ziet het ook aan het spel dat ze nog veel moeten leren in de keuze die ze moeten maken. Maar er zit zoveel vordering in. Elke jongen, we leren allemaal van elkaar. En bij Bloemlaartje heb je vooral een paar internationals die het, gewoon het spel maken en, uh, en doen. En daaromheen, daar groei je natuurlijk ook ontzettend in. Maar het, je krijgt wel een andere rol toebedeeld, zeg maar. En dat is gewoon hele, die hele insteek. Is, uh... is uh, Bloemedaal je vandaag uh, meegevallen of? Tegengevallen, hoe zou het moeten omschrijven vandaag? Nou Ze zijn altijd goed in, uh, waar ze op terugvallen. Gewoon die ballen afpakken op het middenveld in één keer overheen met teunen uh, aan kop. En dat deden ze vandaag ook goed. Ze een paar aanvallen gehad, uh, waardoor ze echt goalkansen uh, ja, hadden die ze dan in eerste helft niet maken. Dat is uh, geluk voor ons. En voor de rest, ja, het spel, ja, we, we, hadden, we waren niet kansloos. Dat, uh, dat is inderdaad wel iets van mee te nemen. Het, het wordt moeilijk, uh, jullie staan op één na laatste, uh, om van die plaats afstand te, te doen, uh, denk ik. Nou, we zien het, ja, je ziet het echt als een proces. Hè. Heel veel jongens zijn net pas in de hoofdklasse een beetje tegenstanders, en dat begint steeds meer te wennen. En we beginnen echt steeds beter te spelen. De laatste wedstrijden halen we punten en als je verliest net met een goaltje verschil, en dat is voor een debutant, denken wij, ja. dat we een hele goede debutant zijn. Dus. Jullie go is voor handhaving uiteraard. Ja, zeker, zeker. Uh, blijft over... Uh, je bent ooit weggegaan uh, uh, naar Amsterdam of naar Hurley omdat je studeerde. Ik weet niet hoe het met die studie inmiddels staat. Maar speelt er in jouw achterhoofd ooit dat je nog eens op het kopje terugkomt? Uh, ja, ik ben, met studie gaat het goed. En daarom is het ook uh, fijn dat ik in Amsterdam zit. Want ik krijg het steeds drukker. En dat is uh, om nu weer terug te vallen in zo'n uh, zo eerste team. In zo'n topteam echt. Waar je zo, uh, best wel veel verplichtingen hebt. Ik uh, weet niet of ik dat zou redden. Maar of ik terug naar het kopje kan. kan altijd in een tweede of in een... Het is natuurlijk wel, je hebt hier zoveel jaar gespeeld. Ja. En het is superman. Uh. Ik wil niet zeggen dat ik een deskundige ben. maar Ik heb natuurlijk wel heel veel wedstrijden gezien. Maar Bloemendaal zou zo'n centrale verdediger... die rust uitstraalt op dit moment heel goed kunnen gebruiken. Ja, wie weet. Ik, ik heb nog geen belletje gehad niet. nee maar het is, uh, ik heb toen mijn keuze gemaakt. Ik had het ook kunnen blijven natuurlijk en dat is uh, in goed overleg gegaan. En uh, ja, toen die keuze gemaakt en daar sta ik nog steeds achter. Ik heb het ontzettend naar mijn zin hier bij Hurley dus, uh, en daar ga ik ook uh, nog van genieten. En Hurley handhaaft zich in de hoofdklassen? Tuurlijk, dat zeker. Mooie woorden om te besluiten. Tijdsvereniging Hurley blijft in de hoofdklassen en Bloemendaal won vandaag van Hurley met 2 tegen 0. 2 tegen 0 dus uh, bij uh, Bloem, het kopje van Bloemendaal. Bloemendaal tegen Hurley met het interview van uh, Frits Reek met Thijs van Renen. Dankjewel, Frits Reek, voor uh, je verslaggeving en het interview achteraf. Uh, nou, we gaan snel door naar de, de nabeschouwing van de wedstrijd Bloemendaal tegen uh, Schoten. Uh, Bloemendaal won met 3 tegen 0. En uh, ja, de verslaggever daarvan is uh, Jerk de Blauw. En uh, staat nog steeds aan de zijlijn en interviewt. ...Kees, en is natuurlijk, ja, vanmiddag die wedstrijd natuurlijk hier bij uh, Bloemendaal. Tussen uh, m, uh, Bloemendaal en Schoten. 3-0 winst voor Bloemendaal. Ja, ik denk uh, dat er op die uh, 3-0 winst uh, niks valt af uh, te dingen, Kees. Nee, uh, we zetten wel de lijn voort waar we vorige week mee geëindigd zijn. En uh, ja, drie uh, eigenlijk uh, goede goals. En uh, ja, geen enkel moment dat ik dacht van nou, dit, dit, dit gaat niet, uh, niet, niet goed... Als je ziet drie maal Paul Jones, Paul Jones is terug na een langdurige uh, periode en alle wedstrijden scoort hij. Belangrijk binnen het team. Ja, Pallion die scoort is uh, natuurlijk al een uh, feit dat je dat weet. Op het moment dat hij fit is, weet je dat hij altijd gevaarlijk in de 16 meter is. Ik ben gewoon blij dat het hele team ook het vertrouwen weer in elkaar heeft. En dat ze dus uh, voor elkaar gaan. En Michel Abrams die zich dan ook weer beschikbaar heeft gesteld. Die dan ook nog fantastisch en in goed invalt. Ja, dat zet toch weer uh, een beetje de contouren van vorig jaar neer. Als je kijkt, ander systeem dan vorige week. Vorige week 4-3-3, nu 4-4-2. Ja, we hadden wat informatie gekregen dat de schoten heel defensief zou spelen. En als je dan met drie spitsen gaat spelen, dan wordt het erg vol. Dus we hebben juist getracht om wat, wat meer in te zakken. Met twee bewegelijke spelers voorin, die dan uit elkaar weg moesten sprinten. En dan bij moesten sluiten van de middenvelden. Nou, dat werkte dus prima. Toch geeft het binnen je groep denk ik een hoop discussies. Van, ja, never change a winning team. Maar het gelijk is wederom aan jouw zijde. Ja, never change of winning team, zoveel hebben we nog niet gewonnen. Dus uh, laten we nou eerst zorgen dat we stabiel zijn. En dan mogen ze nog eens een keer gaan nadenken wat uh, never change of winning team betekent. Als je ziet, achterin, soeverein. Ja, ondanks de handicap dat Sebastian Thomas uh, vanochtend vroeg afbelde met, uh, met griep. Dus je moest op het, het moment nog wijzigingen toepassen. Maar toch staat er achter de soeverein. Ja, uh, Sebastian Thomas belt om tien uur op van uh, ik uh, heb uh, de griep te pakken. Ik uh, denk niet dat ik in staat te bevoetballen. Dan moet je dus snel wat telefoontjes gaan plegen om de wedstrijd uh, goed uh, neer te zetten. Maar je bent ook verantwoordelijk voor het tweede team. Dus je zal ook wat spelers uh, naar het tweede moeten laten doorschuiven en veranderen. Want anders hadden die ook tekort gehad. Dus een paar omzettingen gedaan en dat, ja, dan kan je toch zien dat het bij elkaar een hele goede groep is. Want de twee jongens die, die wissel zouden zijn bij één, die gaan zonder morren uitstekend naar twee. En Sander Beum, Uit, Jeroen de Dikke, het zijn er zelfs drie. Van oké, okay, dan pakken wij de tweede even op en, uh, om die te helpen. Als je ziet, ja, vijftiende uh, minuut een goal, half uur een goal en vijftiende minuut tweede helft. Nou vond ik zelf, de tweede vond ik het mooiste. Ja, de tweede was echt een plaatje. Als je ziet naar nou, één keer raken, gewoon over vier, vier keer één keer raken. Hè, en Wouter voor de goal zetten en dan niet zelfzuchtig zijn. En gewoon bij de tweede paal de bal afgeven naar een inkomende uh, Paul Joon. Die hem dan uh, prachtig mooi bovenin schiet. Ja, daar kan je wel helemaal van genieten. Maar als een laatste vraag. Als je ziet in de tweede helft, ja, ook een beetje pech. binnenkant paal. Aantal corners die fantastisch genomen worden. En waar Alex Schoen net nog een handje bij kan krijgen. Anders had het ook zo 4-5 dan kunnen zijn. Ja, Alex Jouw die pakt gewoon vier onmogelijke ballen uit, uh, uit corners en uh, tikte twee tegen de paal. En als je ja, op een gegeven moment in de tweede helft uh, ja, uh, uh, negen corners op rij... en uh, vier fantastische goalkansen waarbij uh, ja, Alex Jouw, uh, ja toch wel heel erg fantastische uh, redding bracht. Dankjewel. Dat was het vandaag weer natuurlijk uh, vanaf de Bergweg. Wat doen we nou met 3-0 won van Schoten? Volgende week zijn er geen competitieverplichtingen, maar speelt we dan wel voor de HD Cup. Wederom tegen Sparenwoude, die ze dus vorige week gehad hebben en die ze toen versloegen met 3 tegen 1. Wat zal er volgende week worden? Uiteraard hoort u dat weer op uw favoriete out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 last flight Op een radio, je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur. Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam, ritme van de eenzaamheid.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 Zeg, maak je tussen ons een beetje goed? Ik heb niks aan een ander, want ik hou alleen maar van haar. De regen valt bij stromen is een trieste dag. Want je liet me staan alleen. Ik ken u de betekenis van tegenslag: omdat je met mijn hart verdween. Tel me regen wat ik voel Maak haar hartje vurig want ze is zo koel cool. Vraag beste regen aan de zon hoe of je dat doet Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan me van de eenzaamheid Die regen zegt we waren zo gelukkig samen Maar nu is dat verleden tijd Luister, laat die regenvorm bouwen. Weer het paddel, laar die regenvorm bouwen. Weer het paddel, laar die regenvorm bouwen. Weer het paddel, Ja, Rob de Nijs met ritme van de regen, en daarvoor Elton John met Rocket Man. En we gaan nog even kijken naar wat nieuws uit de regio, maar ook ja, het internationale en nationale sportnieuws. Het seizoen van Timmer is toch voorbij, want Marianne Timmer heeft vrijdag bij haar val op de 500 meter in Heerenveen toch een ernstige blessure opgelopen. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een lichte enkelblessure ging, maar na onderzoek bleek dat deze drievoudig Olympisch kampioen meerdere breuken had in haar hielbeen. Nou, de 35-jarige Timmer is nu voor drie maanden minimaal uitge.. Ja, hoe noem je dat? Uh weg uit het seizoen en uh, dat betekent dus eigenlijk dat uh, volgend jaar het Olympische optreden onmogelijk is geworden en ja dat is natuurlijk verschrikkelijk voor haar want dat was toch wel haar haar streven om uh, om terug te gaan na, naar de Olympische Spelen uh, dus ja voorlopig komt zij niet meer in actie uh, wat schaatsen betreft Marianne Timmer omdat ze dus uh, op de 500 meter een ernstige blessure heeft opgelopen gaan we naar wat uh, ander uh, sportnieuws naar nou, wat uh, Kort, sportnieuws wel te verstaan. En uh, gaan we naar skiën. Want Reinfried Herbst heeft in Levi bij de eerste slalom van het seizoen... zijn zesde wereldbeker zegen op deze discipline geboekt... De Oostenrijker die stond na de eerste run op de vierde op 0,43 seconden van de Zweed André Miner, Maar door een sterke tweede won hij echter alsnog met een 0,28 seconden voorsprong op de Kroaat Ivica Kostelic. Die zesde was na de eerste gang langs de kiepstangen. En voetballen. Uh, Carlos Carvalhal is de nieuwe trainer van Sporting Lissabon. Hij is de opvolger van Paulo Bento die vorige week wegens de slechte competitieresultaten van zijn ploeg werd ontslagen. Sporting Lissabon... Dat in, Europa, uh, de, dat in de Europe League bij SC Jerenveen in de groep zit... heeft na tien speelronden al een achterstand van 11 punten op koploper Benfica. En short track. Lisbeth Mau Assam heeft het nationaal record op de 500 meter verbeterd. Bij de wereldbekerwedstrijden in Marquette kwam ze tot een tijd van 44,026... en bleef daarmee onder de oude toptijd die Anita van Doorn donderdag op de 44,247 had gezet. En Golf, Robert-Jan Derksen is er niet ingeslaagd in het Hongkong Open op zijn naam te brengen. Want onze landgenoot zakte door een slotronde van 68, dat is dus min 2, van de tweede naar de gedeeltelijk derde plaats. Gregory Bourdie die ging er met een winst vandoor. En ook nog golf. Tiger Woods is winnaar geworden van de Australian Masters. De nummer 1 van de wereld bleef Greg Chalmers met een score van 274. Met een eindtijdslag van min 14. Twee slagen voor. En boekte daarmee zijn zevende toernooizegen van het seizoen. Nou, zometeen nog wat regio nieuws. En het weerbericht op CFM Zandvoort en AB Radio. Blijf dus, dus luisteren. Maar nu eerst Flash in the Pan. St. Peter. Ah! morning was cold and lonely, city lights old and gray. The sun arose and tried to smile and gave it all away. The honky-tonk called a stranger, the stranger couldn't pay the bill. Made a stand, raised his hand, sang a song, no time. Chance, raise his hand, sang a song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 Jeeski dans en trois Ella Ella. Gelukkig is hier geen tv... maar gewoon radio. en uh, Heeft u me niet gezien? Kate Ryan dus... met Ella Ella en daarvoor Flash in de pan van Sint-Peter. Uh, nou Nog eventjes wat uh, nieuws uit de regio. Kijken we naar Emuiden. In de keuken van een woning aan de planetenweg... in Emuiden heeft dus uh, zondagmiddag... Uh, rond tien voor half vier nog een korte tijd brandgewoed... Door onbekende oorzaak sloeg de Vlam in de pan in een pannetje met vet. En de brandweer heeft twee mensen uit de flat gered. En door de, brand, of sorry, door de rook konden ze niet meer via de trap vluchten. En via de ladderwagen zijn ze van het balkon afgehaald. Nou, de keuken heeft flinke rookschade opgelopen, maar niemand raakte bij de brand gewond. Gaan we nog even kijken naar wat ander nieuws: Zandvoort. Een door nog onbekende oorzaak ontstond vrijdag de 13e, rond 8 uur een verkeersongeval. Op het kruispunt tussen de Van Lennepweg en de Vondellaan. Een busje die op de Van Lennepweg reed werd plots geramd door een personenwagen die vanaf Sunparks uit de Vondellaan afkwam. Door het ambulancepersoneel zijn alle personen onderzocht en één persoon is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De personenauto was behoorlijk beschadigd. En burgemeester Snijders, en dan heb ik het over Haarlem, die reikt op dinsdag 17 november rond een uurtje of vier de vrijwilligersprijs uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Refter van het stadhuis. Wie wordt dus de Haarlemse vrijwilliger van het jaar? Nou, diverse Haarlemse maatschappelijke organisaties hebben hun favoriete kandidaten al voor deze titel voorgedragen. En een onafhankelijke jury met vertegenwoordigers van de Rabobank zuid Kennemerland, de gemeente Haarlem en de vrijwilligerscentrale Haarlem heeft uit de voorgedragen kandidaten inmiddels een keuze gemaakt. En dan gaan we terug naar Zandvoort. Want uh, ja, uh, de beachpopzingers zijn bezig met een geheel nieuw repertoire. En daarbij kunnen zij nog een aantal nieuwe zangers gebruiken. Of eigenlijk zangeressen. Want het gaat om sopranen. Oh, ook om bassen. Dus ook om de heren. De zangers zijn ook gezocht. Dus iedereen met zangriebels uh, zijn welkom. De die, treden elke, of die repeteren elke vrijdag achter het jeugdhuis in Zandvoort. Uh, op het, uh, op het uh, plein. Op het uh, kerkplein. Uh, van 8 tot 10. Dus uh, ja, voor meer informatie. Kijk op www.thebeachpopsingers.nl Dus www.thebeachpopsingers.nl Of bel met Sandra. zij, uh, of Haar nummer is 06-4155-0247. Dus 06-4155-0247. Um, ja, we zijn alweer uh, aan het einde gekomen van uh, CFM Zandvoort en AB Radio samen hier bij het programma Zondag in Kennemerland. Het is vandaag zondag 15 november. Een mooie dag, want uh, ja, Bloemendaal heeft gewonnen. Over heb ik het over zowel hockey als voetbal. Uh, Bloemendaal speelde tegen Hurley. Daar won het met de 2 tegen 0. Was het, uh, nee, het was niet geflatteerd, maar wel zwaar bevochten. En de voetballers wonnen uh, tegen Schoten met 3 tegen 0. Uh, wilt u meer weten uh, over deze regio, over de regio Kennemerland? Check dan de websites www.cfmzandvoort.nl of www.abradio.nl. Nou, de muzieksamensteller was Lucron. Mijn naam is Lena van der Haak en ik wens u nog uh, veel plezier op deze zondagmiddag. What?